Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Bij de vulkaan Bardabunga op IJsland zijn twee aardbevingen geweest. Van 5,1 en 5,3 op de schaal van Richter. De afgelopen weken waren er regelmatig kleine inbevingen. Gisteren heeft IJsland code rood afgekondigd voor de vulkaan. Als die uitbarst, kunnen grote hoeveelheden as in de lucht terechtkomen. In 2010 heeft de Eyjafjallajökull nog grote problemen veroorzaakt. Door aswolken uit die vulkaan lag het internationale vliegverkeer dagenlang plat. Oekraïne heeft een grote militaire parade gehouden om te vieren dat het 23 jaar geleden onafhankelijk werd. Het Oekraïnse leger levert intussen strijd tegen de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. En die hebben laten weten dat ze vandaag hun eigen parade houden, waarbij ze ook krijgsgevangen Oekraïnse militairen zullen tonen. In New York hebben duizenden mensen gedemonstreerd na aanleiding van de gewelddadige dood van een zwarte man vorige maand. Die man, Eric Garner, werd bij zijn aanhouding door agenten hard tegen de grond gewerkt. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Ferguson, een voorstadje van St. Louis in Missouri, is het ook al twee weken onrustig na de dood van een zwarte jongen. Die werd doodgeschoten door de politie. De Italiaanse marine heeft vanmorgen 73 migranten uit zee gered... die in een rubberboot onderweg waren van Noord-Afrika naar Lampedusa. Aan boord waren de lichamen van 18 mensen die de reis niet hadden overleefd. In totaal hebben Italiaanse schepen sinds vrijdag 3500 vluchtelingen opgepikt. De meeste gingen in Libië aan boord. Gisteren verdronk voor de Libische kust meer dan 150 migranten toen hun schip zonk. Dit jaar hebben al meer dan 100.000 Afrikanen de oversteek naar Italië gemaakt. Vorig jaar was dat in de totaal ongeveer de helft. De Italiaanse regering wil dat andere EU-landen meer vluchtelingen opnemen. En het weer, zon en buien wisselen elkaar af. In het westen blijft het vanmiddag zo goed als droog en het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op A 1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat voor Muiden 2 kilometer file. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort. Tussen Afrit Volendam en Nieuwedam 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A10 Noord is dit weekend richting Amersfoort, dicht bij de Zeeburger Tunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs, De entree is gratis. En, en nu een uur vol zinderende zomerhit. Dit is de Zomerse 50. Dat is het inderdaad, 5 minuten over één. Welkom bij ZFM Zandvoort, welkom bij de Zomerse 50. Tot aan 5 uur hoor je ze allemaal voorbij komen. De platen waarop jij hebt gestemd op www.zomerse50.nl Daarnaast lokale, en regionale informatie in de sport. Maar dat gaan we zo meteen helemaal hardfijn aan je uitleggen. En voordat we dat allemaal gaan doen... gaan we eerst even kijken naar de top 3 van de Zomerse 50 van 2013. De Zomerse 50. De Zomerse 50. Dit is de top 3 van vorig jaar. Nummer 3. Ah, heb Nummer 2, de zomerse 25 Dit is de nummer 1 van vorig jaar. Zo so ik like ben. Abissi ...en uh, die andere knakker weer? Oh ja, All Look Black, Wake Me Up. Vorig jaar de populaireste plaat in de Zomerse 50. Op 2 Brian en Summer of 69. En op 3 Kaoma met Lambara. De ontknoping van de Zomerse 50. Hoor je zo rond kwart voor vijf hier bij ZFM Zandvoort. Dan gaan we namelijk de top 3 in. En uh, als we een hitlijst gaan presenteren... ...beginnen we natuurlijk onderaan bij nummer 50. Dat is voor de Spaanse zongres Sandra miranda Garcia. Zij scoorde in 1999 een hit. En uh, deze plaat stond ook in de Zomerse 50 tussen 2001 en 2008. Nu terug van weg geweest. En uh, in de Zomerse 50 staan uh, twee platen met deze titel. Want we hebben het over Vamos a la Playa. Maar het zijn twee totaal verschillende nummers. Hier is Miranda op nummer 50 met Vamos a la Playa. No! voorbij komen hier bij ZFM bij de Zomerse 50. Even de administratie met je doen. De Zomerse 50 2014 heeft 17 stijgers, 24 zakkers... één plaat blijft staan waar die stond. Zes nieuwe binnenkomers en twee re-entries. Eén die je net hebt gehoord, Miranda à la Playa. Dames à la Playa moet ik zeggen. Dat betekent dat er ook acht platen zijn verdwenen... ten opzichte van vorig jaar. Dat zijn Baker Mat vandaag, de Babysitter Circus... Everything's Gonna Be Alright... Stroma, Papatoue, Naughty Boy, Storing, Sam Smith, La La La. The Counting and Crows en Bluff me, met uh, Holiday in Spain. Mattia Bazar helaas verdwenen, Ticento, Jeffrey Spalberg met Hengelo... en Wax Wax met uh, Rosena. En natuurlijk zijn er een aantal platen die uh, de zomerse 50 2014 net niet hebben gehaald. Dat zijn op 51 Mr. President, Coco Jumbo, Counting Cross and Crows en Bluff. Holiday in Spain, Shakira, Waka Waka, Bueno Fiesta, Social Club en Rykooter. Chan Chan, Wild Styles en Nieuw Scheuzebroek, Gear of Summer. En onder andere ook André Hazes met Zomer. Goed, we gaan weer verder waar we gebleven waren. En dat is de nummer... Sorry, nummer 49. En dat is voor Nick en Vince, zo heette de beste mannen. MR Ron.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 op 45 en dit jaar op 48. Klank Carousel Zannentand. Uh, Klank Carousel is een uh, Oostenrijkse producersduo bestaande uit Tobias Rita en uh, Adrian Held. En dit was een groot hit in, uh, vorig jaar in 2013. De track bestaat volledig uit samples van de CD New Jazz City uit uh, 2007. En die CD is bedoeld uh, ter inspiratie voor discjockeys en artiesten. En daarvoor op 49 het uh, Noorse duo uh, Nico en Vince. Oftewel Nico Serba en Vincent Derry. En die scoorden dit jaar een uh, behoorlijke hit met uh, deze plaat. Goed, wat hebben we allemaal voor jou in petto tot aan vijf uur. In uh, een lange uitzending van Stantwoord op zondag. Natuurlijk gaan we de Vuelta e gaan we voor je verslaan. Grand Prix Francocian. Ja, lekker dicht bij huis. Hebben we natuurlijk uh, divisie voetbal. Pek tegen Vitesse. Feyenoord FC Utrecht. Nac Breda tegen FC Twente. En Ado Den Haag tegen FC Groningen. En die wedstrijd eh, Pecswolle tegen Vitesse. Daar is het eh, nu rust. En dan staat het 1-0 voor Vitesse. En de eh, doelpuntenmaker is Prupper. En hij scoorde in de 24e minuut. En daarnaast hebben wij ook eh, aandacht voor de Kinderspeeldag in Oud-Noord. Daarvoor zijn eh, Dolly en Lea voor ons van CFM erbij. En die hoor je even na drie uur. Goed, gaan we weer even kijken naar de Zomerse 50. Wat we in petto voor je hebben. Madonna is hier, jawel. Want de volgende plaat die we gaan draaien was de vijfde single van het album True Blue. En hier zag de Italiaanse zangeres Michaela al kans de album direct te kofferen en een hit mee te scoren. We hebben het over La Isla Bonita. Die prachtige plaat van Madonna staat op nummer 47 dit jaar in de zomerse 50-2014. mooie eiland van Madonna staat dit jaar op nummer 47 in de zomerse 50. Vorig jaar op 42. Weer trouwens meelezen met de zomerse 50 en kijken waar jouw favoriete in staat. www.zomersen50.nl Komen we aan bij de tweede re-entry zoals het zo prachtig mooi heet. Deze hit stond al eerder in de zomerse 50 van 2001 tot en met 2009. En nu terug van weg geweest. We hebben het over Jennifer Lopez. Let's get loud. En Je uh, La Lopez is naast zangeres ook actrice. En heeft een eigen parfum en kledinglijn. Ze zong bij de opening van het WK Voetbal 2014 in Brazilië. Het themalied We Are One. Samen met rapper Pitbull. De Braziliaanse zangeres Claudia Leits. En de band Olodum. En verder hebben we nooit meer wat van hun vernomen. Alleen van Pitbull die scoort nu wel een hit. Hè? Goed, 46, een re-entry, Jennifer Lopez. Let's get loud. De zonnigste zomerhit heeft zon alle tijden. Veel Dit is de Zomerse Vijfde. De Zomerse vijtje. Nog op 37 Dit jaar op 45. Tony Esposito. Papa Chico. een kleine paus. Het liedje stond vijf weken op nummer 1 in de nationale hitparade. Maar wist de nummer 1 in de top 40 niet te halen. Zowel dit liedje als de internationale hit Kalimba de la Luna. Werden door Boni en gecofferd. Ja. En dan een plaat die iedereen kent. 44, nieuw binnengekomen. En dat is een plaat met de langsgenoteerde top 40 hit Ooit. Met 49 weken in de top 40 verbrak hij het record dat 35 jaar in handen was... van Conny en de Regos met Huilen is voor jou te laat. We hebben het over 44, farewell met Happy... Met de film Despicable Me hoorde je de plaat Happy van Pharrell Williams... nieuw binnengekomen dit jaar op nummer 44. En dan op nummer 43 een plaat die een aantal jaren op nummer 1 heeft gestaan... en nu ja, eigenlijk naar de mars beneden heeft ingezet. We hebben het over The Underdog Project versus The Sunclip... met Summer Jam 2003. En de mix werd gemaakt van deze plaat door de Belgische producer DJ Frank... Het is een mashup van de Summer Jam van de Young and Project uit 2000 en Fiesta de los Tomborileros van de Sun Club uit 1970. 1997. Later verschenen op dezelfde melodie ook de Winter Jam, maar gelukkig is het zomer en luister naar de Summer Jam 2003, dit jaar op nummer 43. De Zomerse 50 hoor je overal, dit jaar bij 150 radiozenders in Nederland en België. vandaag. Zet je radio in het Oh, zong En heel veel zomerhit. Zie jaren oud is deze plaat al van de Beach Boys. Surfing USA. Dit jaar op nummer 42 in de Zomerse 50. Voor Zandvoort en de regio. Even wat uh, regionaal nieuws. De Velsen-tunnel in, uh, in de, uh, de snelweg A22 is uh, zondagochtend weer geopend. Volgens de ANWB en Rijkswaterstaat kon het verkeer iets na 8 uur in beide richtingen weer door de tunnel rijden. Nu een onderzoek in de tunnel na 36 uur is afgerond. Vrijdag moest de tunnel een paar uur dicht vanwege een stroomstoring, camera's om de boel in de gaten te houden... en pompen die regenwater moesten afvoeren, werkte niet meer. Zaterdagavond bleek dat een combinatie van een kabelstoring... en een lage toevoer van stroom de boosdoener was. De problemen werden verholpen, waarna vervolgens allerlei systemen... in de nacht van zaterdag op zondag uitgebreid zijn getest... met een positief resultaat. De komende tijd wordt de tunnel nauwlettend in de gaten gehouden... omdat de problemen met de stroomvoorziening gevolgen kunnen hebben gehad voor bijvoorbeeld de software van bepaalde systemen. Waar nodig worden de, die vervangen? Afgelopen vrijdagmiddag is de expositie over 75 jaar... Autosport in Nederland in het Zandvoortsmuseum officieel geopend. Zandvoorter en coureur Jan Lammers had de eer om een nieuw logo te onthullen. En voor hem sprak wethouder Gerard Kuiper namens het college van Zandvoort... en heette iedereen van harte welkom. Hij memoreerde kort de geschiedenis die zo nauw met Zandvoort verweven is... De expositie geeft een goed beeld van het circuitpark Zandvoort in de jaren vanaf 1939... toen het eerste circuit in Nederland werd geopend... en de allereerste races op Vaderlandse bodem werden verreden. En na de oorlog werd onder de inspirerende leiding van burgemeester Van Alphen... het eerste permanente circuit gerealiseerd. Later kreeg het de huidige circuit zijn vorm... Komende donderdag een uitgebreide reportage van deze opening in de Zandvoortse krant. In de aanloop van naar de opening hebben de landelijke media veel aandacht aan de tentoonstelling besteed. De expositie is echt, echt een bezoek waard. En uh, volgens mij ook uh, aankomende vrijdag op uh, de CFM TV is er ook een reportage te zien. Goed vanaf deze week is voor iedereen het nieuwe Pluspunt magazine beschikbaar. Pluspunt presenteert hierin al haar activiteiten... ...voor het komend cursusjaar. U treft informatie aan over de meest uiteenlopende activiteiten... ...hulp en dienstverlening, cursussen en workshops voor jong en oud. Jongere medewerker Floortje presenteert het jongerencentrum... ...terwijl kinderwerker Rens de Chillout het kinderkamp en de tienerdisco presenteert. Er zijn eetclubs, koffieochtenden, ontmoeting en gezelligheid... ...bij de Breiklub en bij ook Zandvoort. Is men creatief of doet spelletjes? Er zijn lezingen en spreekuren, er is alarmering voor senioren en verschillende lotgenotengroepen... waaronder het Alzheimercafé, de Toon Hermansgroep en de Mantelzorgers. Informatie over de Belbus, de Plusdienst, de Hulp door Vrijwilligers is dat... het Vrijwilligersinformatiepunt, de 80PLUS-huisbezoeken... de vrijwilligers van, uh, van de belastingaangifte en de oudere adviseurs. Ook dit seizoen zijn er weer gezonde, gezellige en creatieve cursussen te doen. U kunt uw patchwork, kilten, hata, hayoga beeld houden of de Franse en Spaanse taal beter leren. In het aan de Flemmingstraat kunt u natuurlijk ook komen uh, biljarten of een boek uit onze boekenkast halen. De buitenschoolse opvang, de Balmut, heeft flexplekken al met al te veel om op te noemen. In de brochure kunt u bekijken waarmee Pluspunt uw verdienst kan zijn... en kunt u meer informatie vinden over alle activiteiten die geboden worden... De brochure is gratis af te halen bij Pluspunt, de Bruna, de Blauwe Tram, het LDC en de Bibliotheek. Goed, tot zover weer wat lokale en regionale informatie. Wij gaan verder met de Zomerse 50 en we doen we met de nummer 41. En dat is een Britse groep en die scoorde met deze plaat een hit in 2012. En in de desbetreffende videoclip zie je een aap. Volgens de bandleden is die noodgewonnen in de clip gezet... omdat alle mooie vrouwen de filmset hadden verlaten... omdat de bandleden enorm stonken. Nou, dat zijn nieuwtjes die we graag willen horen. We hebben het over Will and the People, Lying in the Morning Sun. I am a man you see, and one day I will be... a in the morning sun. Lazy pulling daisies do be past three. A in the morning sun.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 I'm We niks meer. Hé, hey, dat is raar. Eh? De Zomerse 50. Een overzicht. 50 tot en met 41. Goed uh, woorden op uh, nummer 41. Will in the People. Line in the Morning Sun. We kijken even naar de uh, onderste 10 van de Zomerse 50 dit jaar. 50. Miranda. Vamos a la playa. 49. Nico en Vince. Emma Rong. 48. Klank, Cardozel. Zanantant. 47. Madonna. La Isla Bonita. 46. Een re-entry. Zoals het zo prachtig mooi heet. Jennifer Lopez, Let's Get Loud, 45, Tony Esposito, Papa Chico... en op 40, 44 nieuw winnen komen. Pharrell Williams met uh, Happy. Vorig jaar op 50, dit jaar op 43, Underdog Project vs. The Sun Club... Summer Jam 2003, en 42, Beach Club, uh, nee, Beach Club, Boy, Beach Boys... Serving USA, lijkt me wel een hier. Goed 41, net gehoord. Will and the people lying in the morning sun komen aan bij nummer 40. En dat is een plaat die uh, dit jaar uh, nieuw binnenkomt. Uh, we hebben het over George Ashra. Toen hij 13 jaar was, trad hij voor het eerst op. Uh, hij deed in een coverband de vrouwelijke focus te doen van uh, Teenage Dirtbag. Hij uh, droeg uh, uh, hierbij eyeliner en de skinny jeans van zijn zus. En uh, trad dit jaar op in onder andere meer uh, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam. En de Best Cap Secret Festival. Dit jaar op nummer 40, Nieuw Binnen, George Ezra met Budapest. My house in Budapest, my my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. Oh, you, yeah, oh, I believe it all. My acres over a land, I've cheat It may be hard for you to stop and believe, but for you.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 The list goes on, if you just say the words out, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, yeah. ooh, I'd if he do. Oh, you, ooh, ooh, I'd do. Give me one good reason why I should never make a change. If you take extra op nummer 40 in de Zomerse 50. We gaan even kijken naar het veld in Zwolle. Pek Zwolle komt op gelijke hoogte uit een spelhervatting. Maaiko van der Werf legt aan voor een vrije trap en via een vitessebeen vliegt de bal onhoudbaar voor keeper Rome in het doel. Vitesse had al op een ruime voorsprong kunnen staan in Zwolle... maar kijkt nu tegen een 1-1 gelijkspel aan. Goed, 39. Laatste plaat voor uh, twee uur. De titel is Engelstalig, al is Americano geen bestaand woord... maar iets een Italiaans-talige plaat. Bevat de dus sample uit Tu vois la valle mercado van Renato Cressaune. Er zat in de film Toto Pepino in la Fantasia. Torcino zou ik te horen in de film The American van George Clooney in 2010 is dat... Dit jaar op nummer 39 in de zomerse 50. Jolanda Bicol versus D -cup met uh, die mooie zomerse plaat We Speak No Americano. <middels>